Dit is Maud Schreurs met het NWS Fornaal. Het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen begint vanavond alsnog. Gisteravond werd de start afgelast vanwege harde wind en onweer. Hoge golven zouden deelnemers die het vuurwerk vanaf de Noordzee afschieten in gevaar kunnen brengen. Het vuurwerkfestival in Scheveningen is een van de grootste van Europa. Vorig jaar kwamen er 340.000 bezoekers op af. Vakantieverkeer moet het weekend opnieuw rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. In Frankrijk is het vandaag de tweede zwarte zaterdag. Niet alleen de wegen richting het zuiden staan vol verkeer. Er zijn ook veel vakantiegangers die weer naar huis gaan. Volgens de ANWB is de vertraging op de A7 bij Orange inmiddels drie uur. Ook in andere landen staan files door vakantieverkeer. Zo is het in Oostenrijk druk bij Salzburg. In Zwitserland bedraagt de wachttijd bij de Gotthardtunnel richting Duitsland bijna twee uur. TV-producent Grijs van Dam heeft opnieuw aangifte gedaan tegen schrijver en tv-maker Jelle Brand korstius Van Dam beschuldigt hem van smaad. Brand korstius verklaarde vorige maand dat hij geen spijt heeft van zijn verhaal, dat hij seksueel misbruikt is door Van Dam. Die wordt in de verklaring in één adem genoemd met Harvey Weinstein en Bill Cosby. Daarom is er een nieuwe klacht ingediend. De sluis in het Twentekanaal bij Delden blijft dit weekend een paar keer dicht voor schepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig personeel om de drukke sluis de hele tijd te bedienen. Medewerkers zijn op vakantie of worden vanwege de lage waterstanden van deze zomer vaker ingezet om het water te peilen. En BMX'er Laura Smulders is op overtuigende wijze Europees kampioen geworden. In Glasgow was de wereldkampioene veruit de beste in de finale. De andere drie Nederlandse vrouwen in de finale eindigden niet op het podium. Het weer, wolk en zon wisselen elkaar af. In het noorden nog wat buien. Het is 19 tot 23 graden. Morgen warmer, ongeveer 26 graden. Maandag regen, onweer en een stuk koeler. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Na de onrustige week van de uh, afgelopen week, denk ik tijd voor uh, deze plaats. Incognito en Don't You Worry About The Thing. Ja, we hebben natuurlijk stormachtige weer gehad hier in Zalvoort met uh, flinke regen. Gelukkig weer wat regen uh, erbij. En een uh, koude oranje die we allemaal weer uh, overleefd hebben. Don't You Worry About The Thing. Welkom terug bij Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg Tina Naast Naast uh, uitstapje van vorige week, uh, Albert Jan. Ja, ja, vorige week was de locatie uh, strand. Ja, he? dat was beter eigenlijk. Dat was, uh, was, was hartstikke leuk. Maar goed, we zijn weer terug in de studio. Goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Uh, wederom drie uur lang Zandvoort op zaterdag live vanaf onze studio hier aan de Tolweg 10A. Uh, ja, het was, uh, qua weer was het prachtig. Voor de rest was het een stormachtige week uh, in Zandvoort. Maar wie van ons verwacht dat wij uitvoerig ingaan op het uh, politieke gebeuren... Verwijzen wij u graag naar uh, onze programma uh, uh, Uitzending Gemist via de website te bereiken. En het uh, uh, tweede uur van het programma Goedemorgen Zandvoort te beluisteren. Want daar zijn alle betrokken uh, politici uh, aan het woord geweest. Voor zover en, niet op vakantie. Voor zover niet op vakantie en hebben we hun zegje daarover kunnen doen. Dus he, verheugt u zich op een uitvoerig politiek uh, verhaal. U zult het uh, vanmiddag niet tegenkomen. Wat gaan we doen verder? Natuurlijk de evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. We dachten u vanmiddag al van de zomermarkt op de boulevard in Zandvoort nog tot 6 uur. En uh, op, uh, bij, uh, even kijken, Safaria Lodge uh, op het strand is een gigantisch mooi beachfestival aan de gang. Het is om 1 uur begonnen en dat duurt tot 11 uur. Uh, vanavond hebben we natuurlijk de Amsterdamse avond. En die begint om 8 uur in het centrum van Zandvoort. En vanmiddag kunt u al genieten van het lustrum van het kampioenschap makreel roken? Dus eh, genoeg activiteiten in Zandvoort deze middag. Goed, daar komen we uitvoerig weer terug... tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. We hadden chip vorige week. Ja. Maar die is inmiddels ook gereserveerd. Dus als ik mijn administratie goed is, zit er nog één hond in het asiel... En die luistert naar de naam Twinkle. En als Twinkle nou ook een thuis vindt na vandaag... dan gaan we door met de konijnen. Dan hebben we natuurlijk ook nog het gedicht van de week... om kwart voor vijf. Welke dat wordt, dat laten we nog even in het midden... want Rob moet nog even beslissen welke dat gaat worden. Uiteraard wel Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier natuurlijk een beetje pit report. De heren zijn wel met vakantie van de Formule 1. Maar er is natuurlijk altijd nog wel wat nieuws te melden... over met name over wie gaat in welk stoeltje en bij welk team rijden... Verder natuurlijk nog veel meer uh, uh, nieuws uit Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl En vanavond de Amsterdamse avond. Hè, vanaf acht uh, uur uh, barst dat los. En dan is de bom weer gebarsten uh, in Zandvoort. Heel veel uh, muziek op uh, diverse podia. Amsterdam. Waar in de wereld je op bent. Terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer: er was een eindeloze sfeer en die eerste of welkens weer in Amsterdam. Alleen. Je vindt een deel van iedereen in alle dingen om je heen. Hier voelen zich alle mensen blij en in hun doen en laten vrij met het gevoel je hoort erbij. In Amsterdam. Vanavond vanaf 8 uur gaat het gebeuren, dan is het centrum van Sanford in één keer Mokum aan zee met de Amsterdamse avond, vandaar dat we ook draaiden, Amsterdam, de single van Maggie McNeil, Songfestival 1980 volgens mij, zoiets in ieder geval, heel veel jaren geleden. En dit is Fun Fun, een lekkere zonnige plaats, Color My Love. Een groep die in de jaren tachtig enorm populair was. Deze fun, fun. Ja, je kent ze wel van de, de nummer 1 hit, de Happy Station. De plaats die gaat over CFM. En deze die kwam even later daarachter aan. Color My Love was dat. Inmiddels 17 over 2, Zandvoort, een goeiemiddag. En het zelfs nieuws in het kort nu. Ja, allereerst wethouder Gerard Kuipers dient ontslag in. Wethouder Gerard Kuipers van D66 is afgelopen vrijdag zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Zandvoort. Daarmee is zijn aangekondigde vertrek officieel bekrachtigd. De ontslagbrief volgt op een buitengewone raadsvergadering waar wethouder Kuipers zelf afwezig was vanwege vakantie. Gerard Kuipers is sinds juni 2014 wethouder bij de gemeente Zandvoort en heeft deze rol met verve vervuld. Burgemeester Nick Meijer zegt hierover namens het college: "College Gerard heeft me met gedrevenheid en passie de afgelopen jaren de belangen van Zandvoort behartigd. Hij heeft Zandvoort als toeristische trekpleister verder op de kaart gezet." We hadden hem nog graag voor het college behouden. Over wie Kuipers opvolgt en zijn portefeuille overneemt... gaat het college zich beraden. De oudere partij Zandvoort, OPZ, heeft middels een persbericht bekendgemaakt... dat, het omstreden, dat de omstreden dona donatie van 4.500 euro terugstort. Het gaat om het bedrag dat een lid van de partij... die tevens nauw betrokken is bij een van de architectenbureaus... die in de race waren voor het project Watertorenplein... in januari had overgemaakt voor de verkiezingscampagne... van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Oudere partijvoorzitter Henk van Gameren... recentelijk heeft het college besloten... tegen het vonnis van de voorzieningsrechter van 20 juli jongstleden... betreffende de selectieprocedure van plannen... rondom het Watertorenplein in Zandvoort in beroep te gaan. Hierdoor is het opnieuw doorlopen van de selectieprocedure... van plannen voor de Watertorenplein niet uitgesloten. Om in geval van een nieuwe selectieprocedure... elke schijn van vooringenomenheid van de Oudere Partij Zandvoort... op voorhand uit te sluiten heeft het bestuur van de oude partij Zandvoort besloten om de donatie ad 4500 euro... van een betrokken financier van een van de selectiekandidaten terug te storten. Ondanks talloze taal, taal, waarschuwingen over de rap oplopende temperaturen in auto's afgelopen week... en afgelopen weken, zijn er nog altijd mensen die op zomerse dagen hun viervoeter in hun auto achterlaten. Helaas was het afgelopen week weer raak, schreef de politie Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede op Facebook, dit keer op de boulevard Paulus Lood in Zandvoort. Toen agenten ontdekten dat in een daar geparkeerde camper... een hond verbleef, besloten ze het dier te bevrijden. Met succes, want niet veel later stond de oververhitte steffert... naast de camper een sloot water naar binnen te lebberen. De hond maakt het goed, al dus de politie het baasje van de hond... zal wellicht nog even langs de garage moeten... want een ruit van de camper sneuvelde bij de bevrijding. En tot slot, Zandvoort rolt blauwe loper uit op strand voor minder validen. Even afkoelen met de voeten in de zee voor veel ouderen en minder validen... was dat de afgelopen dagen, hete dagen niet mogelijk. Om via het strand de vloedlijn te bereiken is dan vaak een hele opgave... maar in Zandvoort wordt dat vanaf volgende week een stuk eenvoudiger gemaakt. Donderdag 16 augustus wordt een blauwe loper in gebruik genomen... waardoor minder validen veel makkelijker de zee kunnen bereiken. De afgelopen weken is er een inzamelingsactie gehouden in Zandvoort om de loper te kunnen realiseren. Binnen mum van tijd was het bedrag bij elkaar en kon de mat in Frankrijk worden besteld. De blauwe loper is gemaakt van gerecycled petflessen, ongeveer 75 meter lang, zo'n 2 meter breed en bestaat uit vijf oprolbare onderdelen. Jorik van der Vlucht, die in MS Expertise Centrum Nieuw Unicum woont, is mede-initiator van de blauwe loper en zal hem aan aanstaande donderdagmiddag om drie uur Ter hoogte van Strand en Talassa als eerste in gebruik nemen. Het zou natuurlijk mooi zijn als de Zandvoorters daar naar toe, massaal naartoe gaan. Aanstaande donderdagmiddag om drie uur. Ter hoogte van Strand en Talassa. Dat is goed nieuws, Albert Jan. Dankjewel voor het nieuws in het kort. Nog even wat anders. We lazen het enige tijd geleden in de Zandvoortse krant: de kei is voornemens om Zandvoort te verlaten. En uh, van vandaag heeft de KEI en alle huurders een uh, brief uh, gestuurd... met daarin ook uh, uitleg over de gang van zaken. Een uh, termijn van uh, twee jaar voor uh, de verkoop van uh, de woningen in Zandvoort. En uh, vinden ze geen geschikte kandidaat... dan blijft het gewoon de KEI hier in Zandvoort. En dat doen ze nou met heel veel platen, hè? dan maken ze daar een nieuwe uitvoering van. Terwijl het origineel natuurlijk veel beter is. De single van Christopher Cross en All Right. Je hoort hem in een ander jasje. En hier is Justin Timberlake en Say Something. Ik denk wel dit, hè? Justin Timberlake en Chris Timber... Uh, nee, hoe heet die? <laughs> Stapleton. Ja, zo moet ik het uh, zeggen. En uh, Say Something. Wil je trouwens de 40 beste platen uit Europa horen? Dat kan hè, vanavond uh, bij CFM. Tussen 7 en 9, de Euro Breakdown met uh, onder meer Mike Boulay en Patrick van Buringen. Vanavond van 7 tot 9 hier bij CFM. Ja, ik uh, kwam vanmorgen in het centrum van Zandvoort. En tot een grote verbazing, grote donkere wolken boven het raadhuis. Ja, maar het rook ook heel, wel heel ja. lekker, ondanks de donkere wolken. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het natuurlijk over het Lustrum kampioenschap Macreel roken. Het vijfde Zandvoortse openkampioenschap roken is vanmorgen op het raadhuisplein van start gegaan. Een kleine twintig deelnemers hebben om tien uur vanmorgen hun rookpotten en kasten aangestoken. En het oude ambacht van het roken van vis aan u te tonen. Verschillende houtsoorten bepalen namelijk de smaak van een makreel... en iedereen heeft dus een eigen geheime melange. Ook zullen er weer fraaie rookkasten te zien zijn... en voor de allermooiste wordt een prijs uitgeloofd. Na langzaam op gang te zijn gekomen... nemen nu de Zandvoortse rokers zo langzamerhand de overhand... tijdens dit eerste lustrum. Tijdens het roken kan men de rokers alles vragen... en meestal misschien zelfs al iets proeven. De heren krijgen iedere tien makrelen waar er één voor de keuring is... Vijf voor de openbare verkoop en vier mogen ze zelf opeten. Terwijl ik dit uitspreek, om half drie wordt van elke roker een makreel ingenomen voor de keuring. In twee rondes wordt er gekeurd. De keurmeesters letten op uiterlijk vetgehalte en uiterlijk op, uiterlijk, uiteindelijk op de smaak. Na de prijsuitreiking is de openbare verkoop voor het goede doel. Dus makreelliefhebbers mocht u nog niet in de gelegenheid zijn om naar het raadhuisplein te gaan... ga dan nu, want zometeen begint daar de openbare verkoop... Van de vers gerookte makreel tijdens dit vijfde Zandvoortse openkampioenschap... Kampioenschap roken. Dankjewel Albert-Jan. Is er dadelijk het ZFM uh, zomerweerbericht? Maar eerst deze summertime.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 easy Fish are jumping, don't you know, my darling? I, I said it right now, and the cotton is high. Like a, like a, like a, your letter is a rich, try rich girl. And your mommy's good looking, yeah. I suck a hush, better than a baby, and don't you cry. One of these are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 Kijk hier in Stanford's. Hey, het zonnetje schijnt weer, dus uh, ja, dan wordt uh, dit soort muziek ook op de radio. Billy Stewart uit 1966 met de Summer Time. En uh, wordt het ook uh, Summer Time het weer? Nou, zoals je als je naar buiten kijkt, de zon uh, schijnt vandaag geregeld, maar vanochtend was er lokaal nog een bui mogelijk. De wind waait uit het westen en is matig van kracht en de temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. Het blijft droog en er waait een matige zuid- tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of 24 tot 26. En na het weekend is het licht wisselvallig... met op maandag en dinsdag flinke buien... en die buien kunnen gepaard gaan met onweer. De rest van de week schijnt geregeld de zon... Met soms een enkele bui. De temperatuur is met 22 tot 24 graden heel aangenaam. En ook heel normaal voor de tijd van het jaar. Aldus Rico Schreuder. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dus niet eh, dat echte zonnige weer van uh, de afgelopen weken wat we nee. gehad hebben. Nee, dus voor mij ideaal. Precies. <lacht> en dan kan je weer naar buiten. Ja, kan ik weer naar buiten. Het weer is uh, ook naar te lezen op www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl. Dankjewel Albert-Jan. En wij van CFM hebben gewoon de zon in de muziek. Het weer wordt niet zo warm als de afgelopen weken, maar toch wel redelijk zomerweer. Nu en dan een buitje, ja dat hoort er ook bij hè. Maar wij hebben de zon in de muziek, de sunshine in de music. Dat was hem, de single van Jimmy Cliff. Negen minuten over half drie, Zandvoort een Goedemiddag. En vanmorgen was het zo druk bij Goedemorgen Zandvoort Dat we hebben er even een berichtje aan besteed op de app van CFM. Ja, en wie heeft dat geschreven trouwens? Heb dat? Jaap, Jaap Koper. Oké, okay, nou goed. Uh, ander goed nieuws uit de wereld van de architecten. Hebben we er nog één? Hof van Spalier wordt wonen met grandeur. Het Spalier op de Kostverlorenstraat wordt ontwikkeld tot een woonwijk met een grandeur. Er komen op het terrein vijf vrijstaande villa's. En in het gebouw dat een rijksmonument is zullen zes appartementen gecreëerd worden. De bouw start binnenkort en de verkoop start in september. Het uitgangspunt van Hof van Spalier was het rijksmonument uit 1928 in een stijl die doet denken aan de Amsterdamse school of de nieuwe zakelijkheid. De architect koos ervoor om hier een contrast naast te zetten... in de vorm van de vijf royale vrijstaande nieuwe villa's. Deze komen in plaats van de gebouwen... waar als laatste de Iraanse en Somalische statushouders hebben gewoond... in afwachting van permanente woonruimte. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw dankten we uh, twee bouwstijlen met een tijdloze aantrekkingskracht. Het Hof van Spalier bouwt voort op die traditie. De zes appartementen van het Hof van Spalier... worden gerealiseerd in het voormalige Dr. G.J. J. Plantinga-huis. Het is in 1928 ontworpen door de architect P. Buurman... volgens de principes licht, lucht en ruimte. Die kwaliteit is anno 2018 nog goed te zien... vanwege de monumentale status van het Rijksmonument blijft in de nieuwe situatie de oorspronkelijke indeling vrijwel intact. Hoge plafonds en een gunstig op de zon gelegen balkon... met twee belangrijke kenmerken. Meer informatie op de website www.hofvanspalier.nl www.hofvanspalier.nl En wat gebeurt er met die woningen daarnaast? Dat vertelt het verhaal niet. Want uh, daar staat ook een hek omheen. Dus ik neem aan dat er ook wat uh, mee gaat ja, gebeuren. Ja, die bijgebouwen. Daar komen die dat fiets is. waarschijnlijk op. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Helemaal duidelijk. Nog één keer de website waar mensen meer informatie kunnen vinden. www.hofvanspalier.nl Dankjewel Albert-Jan. Nou, Mr. Eurobreakdown uh, komt ze juist binnen. Dus we gaan weer een plaatje draaien uit de Eurobreakdown. Hier is de middel...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 meet me in the middle, in the middle, baby Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little But Why don't you just meet me in the middle, in the middle Oh, take a step back for a minute Into the kitchen, close away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 Van dit moment van Zet en de Middel. Ja, we hadden het zojuist over de drukte tijdens Goedemorgen Zandvoort. Wil je het bericht uh, lezen? Download hem uh, dan de ZFM app. ZFM Zandvoort uh, te vinden in Play Store, App Store en Windows Store. Gewoon even onder ZFM Zandvoort kijken en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Dat was de single van de police en every breath you take. Ja, binnenkort gaat het weer gebeuren, het sportcafé in Zandvoort, Albert-Jan. Jawel, en het is inderdaad een lustrum. Het vijfde Zandvoortse sportcafé en de datum is 21 september. De bekende radioverslaggever Andy houtkamp van het NOS-programma Langs de Lijn... presenteert op vrijdagavond 21 september tijdens de Nationale Sportweek... het vijfde Zandvoortse sportcafé dat ditmaal wordt georganiseerd... in het mooie clubhuis van de watersportvereniging Zandvoort. Hij krijgt ook dit jaar assistentie van een oud langste lijn collega en tevens ZFM presentator Henny Ruckert. Het programma is live te luisteren op ZFM en is via een videoverbinding op Facebook te volgen. De organisatie van het sportcafé is in handen van team Sportservice Heemstede Zandvoort en de Sportraad Zandvoort en uiteraard ook ZFM. Organisator Hubert Habers vertelt namens de team Sportservice: "De luisteraars krijgen weer een gevarieerd programma voorgeschoteld." dat we samen met de Sportraad hebben samengesteld. Natuurlijk is er ruimschoots aandacht voor sportverenigingen. Dit jaar willen we als thema onder andere hun accommodaties belichten. Daarnaast is er aandacht voor durfsporten. We gaan verder in op wat de privacywetgeving AVG voor sportverenigingen betekent. Ook is er aandacht voor sport op school. En natuurlijk worden de toptalenten uit Zandvoort niet vergeten. Dat allemaal live op 21 september... Tijdens het vijfde Zandvoortse sportcafé vanuit het clubhuis van de watersportvereniging Zandvoort. Leuk die uh, locatie ook. Op ja. het strand bij de watersportvereniging. 21 september, dus uh, volgende maand. Het sportcafé hier in Zandvoort weer helemaal terug. En we doen het jaarlijks. Dus ook dit jaar weer uh, met uh, Henny Ruckert en Andy Houtkamp als de presentatoren daarvan.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 Around. Do to do to do to see my dream around? See, see, see, see my dream around. Do you think to do to do, do, do, do, do see my dream? the the One, two, two, stay inside. Worden dus juist van de collega Albert Jan. 21 september zetten we alvast in de agenda het Sportcafé bij de Sportvereniging Salvoort. Gepresenteerd door Joop van NS Andy Houtkamp en uiteraard Henny Rukerts. 21 september om 8 uur s'avonds. Come on, I Baby know you booty pop when the beat drop. For me, my baby, where well, your treat is a wrap. Mm. Love the energy where well, you bring mm. it up. Except mean, mm. girl, you in your ever low mm. heart. Every queen, yeah, girl, you know, so you never yet flop. I know I see when we want for your to I don't see precise and exact. Good love. Girl, you going too so hard. Woo. Girl, you like something best when I spread it to a part. Hey, hey, hey. Good love. Make me be so bad. <laughs> Ja, dit deden heel veel mensen aan deze plaat bij. Mee. Onder meer David Ketta. En natuurlijk hoor je ook de bekende stem van Jean-Paul. Dat was de single Mad Love. We gaan op net nieuws en weer van drie uur met deze. cantare. Sono un italiano.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 Ik kan het niet meer. Ik sono un italiano, Ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik kan het niet Gestato sul blu, e la moviola la domenica in kiboe. Uggiorno Italia col caffè ristretto, le case nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Uggiorno Italia, buongiorno Maria.